De bij elkaar elf verdachten staan terecht voor onder meer verduistering... witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie, het OM. Het Eerlachtbaar College concludeert het openbaar ministerie... dat voor deze heren geldboetes niet op zijn plaats zijn. Want zelfs voor dit soort mannen is voor geld niet alles te koop. Ook de vrijheid niet. Gevangenstraffen geven de verdachten de tijd om zich op hun handelen te bezinnen. Gevangenstraffen zorgen ervoor dat toekomstige fraudeurs zich wel twee keer zullen bedenken... En in gevangenisstraf zit een element van vergelding. Ook dit soort heren moet weten dat hun gedrag niet door de beugel kan. De zaak draaide rond het Philips Pensioenfonds en de Rabo Vastgoedgroep, het voormalig bouwfonds. Vastgoedondernemers kochten panden voor een lage prijs en verkochten die tegen een veel te hoge prijs aan pensioenfondsen. Het verschil werd in eigen zak gestoken. Zo zou voor 200 miljoen euro zijn verduisterd. Minister Van Bijsterveld vindt het plan van een basisschool in Ede... om kinderen vanwege hun buitenlandse afkomst te weigeren discriminatie. De openbare basisschool staat bekend als een zwarte school... en het bestuur kondigde onlangs aan dat in de toekomst... 80 van de leerlingen van Nederlandse afkomst moet zijn. De school maakte vanochtend overigens ook al zelf bekend dat hij afziet van het plan... en nu andere manieren zoekt om het aandeel zwarte kinderen omlaag te krijgen. Van Bijsterveld wijst het oorspronkelijke voorstel resoluut van de hand. Dat past niet binnen de rechtsstaat. Discriminatie op grond van uh, etnische uh, afkomst, dat uh, mag niet. De minister heeft er wel begrip voor dat scholen iets willen doen tegen een eenzijdige samenstelling. Ze kunnen daarover overleggen met de gemeente en met andere scholen. In Jemen is mislukte aanslag gepleegd op de minister van Defensie. Volgens een veiligheidsfunctionaris reed een auto geladen met explosieven in op de voorste auto in het convooi van minister Ali. Maar die zat in de tweede auto van het convooi.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 Volop zon, dan hebben we het over morgen. De maximaal loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En ook na morgen zonnig en warm. ANWB verkeersinformatie. Er beginnen wat dagelijkse files te ontstaan. Ik noem de drie langste. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, er staat alweer 4 kilometer tussen Rollevarensveen en Hoogmade. Eentje bij Rotterdam, op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft Zuid en knappend Kleinpolderplein ook 4 kilometer.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 Deel jouw geheim of ontdek dat van anderen en steun hiermee ons onderzoek. Ga naar wehebbenjehardnodig.nl. De Hartstichting. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Vanuit Den Haag aan het Binnenhof, ons politiek vragenuurtje. Voor het nieuws hoorden u de drie deelnemers van vandaag al: Paul Jansen van de Telegraaf. Opnieuw welkom. Goedemiddag. Gerard uh, Beverdam van het Nederlands Dagblad, ook welkom. Dankjewel. En Roland Pasterk zit er ook nog, lid van ja. de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Laten we even beginnen met een aanleiding van een column van jou, Paul, vanochtend in de Telegraaf. Ja. Uh, vorige week was er gekrakeel over het Centraal Planbureau, het CPB. Voor de zoveelste keer werd de onpartijdigheid van het bureau... Nou ja, niet zozeer nu in twijfel getrokken. Als wel dat met name de Partij van de Arbeid het kabinet er eigenlijk van beschuldigde om het Centraal Planbureau te willen, hoe heet dat, te willen beïnvloeden. Het Centraal Planbureau had cijfers doorberekend op vraag van de oppositie over het persoonsgebonden budget. En wat daaruit kwam was niet zo welgevallig voor het kabinet... De cijfers waren blijkbaar ook niet naar het kabinet gestuurd. In elk geval het kabinet was boos en heeft een boze brief geschreven. En daar bent u ontzettend op aangeslagen, Meneer Plaster. Op het feit dat die brief dezelfde dag dat hij dat dat naar... kennelijk vertrouwelijk naar het planbureau was gestuurd... ook in de Telegraaf uh, letterlijk werd geciteerd. Oh, dat was het meer. Niet zozeer dat, dat het kabinet het CPB nee. aanschreef. Oh. Het ging mij inderdaad, daar heb ik ook in de Kamer naar gevraagd. Wie, uh, ja, hoe kan het nou dat het Centraal Planbureau, die zal het zelf, want ze worden er nogal in uh, gecapiteld, hmm. die zal het zelf niet aan de telegraaf nee, echt, uh, doorspelen. Goed, is geroepen, ja. Dus, dus uh, hoe kan het dan bij de telegraaf diezelfde dag terechtkomen? En toen heeft overigens minister Verhagen gezegd dat hij de Rijksrecherche zal vragen om daar een onderzoek naar in te stellen. En toen heb ik ook gezegd, nou dan wachten we maar eens even af uh, wat eruit komt en dan hoort het wel. Paul Jansen van de telegraaf. Ja. Vanochtend in je column. Een mooi expose over uh, hoe de zaken in elkaar zitten. Uh, ja, niet, niet ten opzichte van de gebeurtenissen van uh, de afgelopen week. maar wel uh, in het verlengde van de gebeurtenissen van, uh, van vorig jaar. Het viel natuurlijk heel op dat de PvdA vorige week, zoals ik dat dan maar noem, bij kans hysterisch uh, reageerde. Uh, de heer Plasterk sprak van een schandalige aanval op een kostbaar instituut. Ja. Uh, uh, fractievoorzitter Job Cohen die had het zelfs van de, de bel aan de, aan de wortel van de democratie. Nou, Dat zijn natuurlijk wel heel beladen termen. Voor een, uh, een brief die het kabinet uh, aan, uh, aan het CPB stuurt uh, vanwege procedurefouten... en allerlei vermeende dingen die niet goed zijn gegaan in dat onderzoek. Dus ik, uh, ik vond het uh, ja, wel dermate uh, hypocriet eigenlijk van de PvdA... dat het tijd werd om uh, ook eens even te vertellen... hoe de PvdA zelf eigenlijk een cruciale rol he heeft gespeeld... in het afbladderende gezag van, uh, van de rekenmeesters. En dat is een proces wat... Uh, Vorig jaar is ingezet uh, toen uh, belangrijke koopkrachtcijfers... Uh, drie weken voor de verkiezingen naar de media werden gelekt. Dat waren koopkrachtcijfers waar de doorbreken van de verschillende partijprogramma's... Ja. van de uh, Partij van de Arbeid zelf en van de VVD en CDA. En dat ja. zag er voor de VVD en CDA niet goed uit. En nu schrijf jij in je column dat uh, uh, uh, u, meneer Plasterk... Uh, nou, dat dat lek eigenlijk bij, bij, bij, bij u vandaan kwam. Dat is niet het geval. Het, wat wel het geval is, is dat ik via via inderdaad die getallen heb gekregen. En toen nee. inderdaad heb gezegd, moet je nou eens even kijken wat ik nou uh, hier heb. Want dan blijkt uh, dat dit heel uh, ongunstig uitpakt voor mensen met lage inkomens. En ik vind eerlijk gezegd ook dat er dus een heel raar verband wordt gelegd nu. Uh, ik, heb, ik lees de komst van Paul Jans eerlijk gezegd altijd met veel... Uh, uh, respect ook, want hij heeft het uh, heel vaak bij het uh, juiste eind. Maar nu maar, net niet. Maar nu inderdaad <laughs> niet. Want ik vind... Goh, nee, maar les, dus het, punt, het punt dat ik vorige week maakte... en dat ik ook volledig overeind hou... is dat het niet kan dat de minister in een vertrouwelijke brief... de directeur van het CPB uh, kapittelt. En dat die brief op wonderbaarlijke wijze uh, dan vervolgens ook in de Telegraaf staat. Janssen had hem voor de Telegraaf. Dus Janssen schrijft nu zelf over zijn column... over iets waar hij natuurlijk zelf bij betrokken is geweest. En verknoopt dat nu aan, aan iets van een jaar, anderhalf jaar geleden... Waarbij gewoon in campagnetijd cijfers nogmaals niet door het CPB aan mij zijn gegeven. En ook niet aan mij door mij zijn gevraagd. Maar ik kreeg ze op een gegeven moment van iemand in handen. Van dat de VVD-plannen heel slecht, de blijkt trouwens ook, heel slecht uitpakken voor mensen. Ik wil even Beverdan van het Nederlandse Dagblad. Wat er, het, is, het lijkt wel weer vreselijk. Uh, uh, laat ik het woord kleuter niet laten vallen, eigenlijk. Uh, um, gedoe. Maar het gaat er natuurlijk om dat het Centraal Planbureau het is wel een onderdeel van het ministerie... maar onafhankelijk cijfers moet breken. En waar nu steeds op gewezen wordt... is dat het hoofd van het Centraal Planbureau... een prominente partij van de arbeidman is. En dat dat zo af en toe... vinden sommige mensen pijnlijk duidelijk wordt... als het gaat om cijfers die ineens op straat liggen. Heb jij daar een mening over? Um, ik vind het niet verboden voor mensen... die hoge posities in Nederland hebben... om een partijpolitiek uh, uh, om ergens lid van te zijn... Mm -hmm. Um, ik zou wel heel duidelijk een scheiding aanbrengen... en niet uh, zorgen dat je prominent lid bent. Maar wat hier volgens mij gewoon aan de hand en dat is... dat doet Koen Tönings ook. Niet prominent lid zijn? Ja, en dat volledig gescheiden houden. Ik heb mm. vorige week toen dit speelde... Koen Teunings even gebeld en die was totaal... die zei, uh, ga maar naar de woordvoering. Mm. Um, en, en die woordvoering overigens... Die, die zei alleen maar, nou dat lek komt niet bij ons vandaan. Maar waar kwamen die, die cijfers vandaan? Ja, u u heeft er zich toen niet van ver gewist... waar die cijfers vandaan kwamen. Nou ja, die, die Paljansen, die zit hier aan tafel. Die, hij schrijft er zelf koms over. Maar hij was natuurlijk degene die die cijfers gekregen heeft. Nee, gaat, ik denk dat, dat uh, u refereert aan de cijfers van vorig jaar. Toch De ja, koopkrachtcijfers, ja. ja. Oh, die kwamen via via. En, ja. En, ja, in ieder geval niet, niet van iemand in het Centraal Planbureau. Mm. Nee, nou, maar goed, dat is wel maar nu even over de schijn van het geheel. Wat moet je hiervan denken? Nou, ik ik vind, wat, ik, wat ik een punt vind, dat is dat. Um, een ontwikkeling, en dat zeg ik nog niet direct richting de Partij van de Arbeid, maar in algemene zin zie je wel een ontwikkeling in de politiek. Dat als instituties met berekeningen of met plannen of met voorstellen komen die partijen niet bevallen, dat dan ook heel snel al het gezag van zo'n instituut ter discussie wordt gesteld. Dat is iets waar bijvoorbeeld uh, oud cda minister Jens Ballin al jaren voor waarschuwt: van dat we. Uh, ja, de naam van instituties in Nederland wel een beetje aan uh, te grabbel en te gooien. Dat zijn. gebeurde dus ook vorige week dat stuk van Jans. Hè, die, dus, die dus ook benadrukt de voorpagina chocoladeletters, P van de A. Liet. We hebben elke dag uh, chocoladeletters, ja. meneer Plastek. Dat weet Eeg, u die toch die ook. En soms ga, ja. pakt dat goed uit voor uh, uw partij. En helaas soms uh, verkeerd. Kijk, ik wil wel gezegd hebben. Uh, dat uh, het CPB... Uh, daar gaat al jaren voor dat ze af en toe overhoop liggen met het kabinet. Dat gebeurde in het vorige kabinet mm -hmm. ook, hè? Balken en de Twee. Ja, Minister Zalm, die, die, toen, dat, die dat toen het CPB onderuit de zak gaf... toen zat meneer Teulings er nog niet eens. Het grote verschil, en dat probeer ik te benadrukken... het grote verschil met de, de kritiek van voorheen... toen er ook al werd gerept van politieke keuze... het grote verschil met nu... is dat er sinds vorig jaar... Uh, uh, wordt het duidelijk in VVD, CDA en nou ja, pvv kring is weer een iets ander verhaal wordt er gerept van partijdigheid. Dat is, dat is een verwijt wat ik voor die tijd en al die jaren... nooit heb gehoord vanuit de Tweede Kamer. En is vanuit uw de oordeel dan als politiek commentator... dat dat verwijt terecht is? Want daar gaat het niet om. Ik vind het onterecht. Voor zover ik het kan beoordelen... vindt u het terecht. Dat, ik heb nooit in mijn column geschreven dat het terecht is. Ik heb het gesignaleerd. En je uh, vindt dat een verontrustend dat ik een dat, signaal? Ik vind het zeer verontrustend. En wat ik vanochtend aan de kaak heb gesteld... is dat ik uh, de PvdA, meneer Plasterk in het bijzonder... die toch vorige week zeer hoog in de gordijnen vloog toen uh, het ging over die uitgelekte brief... dat ik even aan, aan de oren probeer te stellen... dat de heer Plastek zelf mede veroorzaker is... van de schijn van partijdigheid die bij een aantal fracties leeft... ten aanzien van het CPB. Ja, u kunt nee schudden, maar het is een feit dat die fracties er zo over denken. Oh, dat laatste dat zou best kunnen, maar ik vind dat u dat vorige week... terwijl u nu niet zegt dat u, dat u vindt dat het CPB partijdig is, ik vind dat ook niet... maar dat u dat beeld wel heeft versterkt door, door dit op deze manier te presenteren... en, en van de lek waarvan de Rijkste nu gaat uitzoeken hoe u daaraan gekomen bent. Ja. Um, en dan bovendien bent u ook nog wel weer selectief in het onthullen van, van uw bronnen. Um, ja, goed, nou, ieder moet zijn eigen vak. Maar goed, wat in elk geval ja, is gesignaleerd dat. is, wat Paul Jansen zegt... is dat, dat er nu door twee partijen min of meer openlijk gezegd wordt... nou, er is de, de, de sprake van partijdigheid. Dat is natuurlijk wel verontrustend. Absoluut. Maar ja, we discussiëren nu ja, al, over dan. cijfers. Maar aan de andere kant moet ik zeggen... Um, het is niet zo dat um, het CPB... Um, nou ja... <laughs> Nou ja, dat, dat, dat, uh, dat er echt discussies over de cijfers, dat kun je niet zeggen. Het wordt vooral erop gelegd alsof, het, uh, alsof je het CPB om boodschappen kunt sturen. Maar daar ben ik absoluut niet van overtuigd. Hm. En, en, en dat punt moeten we vooral ook uh, hoog houden. Want ja, meneer Teulings kan wel van het CPB zijn... maar daar werken vast nog heel veel meer mensen. En ik neem aan dat, dat, uh, dat niet alleen meneer Teulings... Uh, uh, met een telefoontje uit Den Haag bepaalde cijfers gaat nou, opstellen. Ik vind al die verdachtmaking dus heel slecht. De mensen van het CPB die doen heel integer hun werk. Daar moeten we zuinig op zijn. Dat was vorige week mijn punt... Hm. En, en als uit dat rechercheonderzoek blijkt dat de bron van het lek niet bij de minister zat... Dan, dan zal ik de eerste zijn om te zeggen, nou, dat is goed nieuws. En dan, uh, goed, dan, dan is het ergens onder de stoeptegel vandaag gekomen. Maar U blijft, nou, u, ik, ja, u blijft toch uh, terecht uh, zeggen dat die verdachtmakingen slecht zijn voor het CPW. Dat zijn ze ook gewoon. Ja. Maar ik, ik, ik zou er toch wel op willen attenderen dat uw partij daar zelf een grote rol in heeft gespeeld... dat het zover heeft kunnen komen. En als u dan zo vorige week zo uh, hoog van de toren blaast... Uh, terwijl u zelf eerder uh, een dubieuze rol daarin heeft gespeeld. Dan denk ik, ja, voor een politicus waarvan de geloofwaardigheid toch een soort essentieel is. Uh, hier in het bestaan in Den Haag. dan zou ik toch maar een toontje lager zingen. Nee, ja, ik Paul... ken dat dus met, met klem. Hè. Ik heb dus nogmaals via via destijds die cijfers gekregen. toen aan, aan Jans uh, daar inzage ingegeven. die daar geen enkel uh, probleem mee had over op dat moment. En die nu dus heel selectief is. in, in wanneer hij daar wel en niet verontwaardigd over is. Dat dat past, de... past in, in, in een patroon bij de krant. Meneer Plasterk vreemd. heeft vorig jaar gewoon alleen die cijfers in handen gekregen. Ik ik vind niet dat je daarmee direct kunt zeggen dat hij daarmee het gezag van het CPB heeft aangetast. Zolang als het helemaal niet duidelijk is waar ze naartoe. gaan. Nee, nee oh, okay. maar het oh. gaat dus. Het, hecht het, toch aan, het gaat om de perceptie, niet bij mij, maar bij een aantal partijen... wat het gevolg is van het lek via de PvdA. Nee, maar goed, wat je gewoon wat ziet dat is, is dat politici, politici maken gewoon gebruik van gegevens... op het moment dat ze ze uitkomen en dat ze niet uitkomen, dan worden ze genegeerd. We laten we even verder gaan op gezag. Mooie brug. Naar de Tweede Kamer. Morgen komt het presidium van de Kamer bijeen om te kijken of de voorzitter... dat is in dit geval Gernie Verbeet, maar de voorzitter, wie dat ook uh, mogen zijn... meer bevoegdheden moet gaan krijgen om in te grijpen. En u zult dat begrijpen, dat is allemaal een aanleiding van de politieke algemene beschouwingen vorige week... waar zich het een en ander afspeelde uh, in woordenwisselingen. Nou is de vraag, uh, is, zit, zit hem daar de kneep? Zit daar het probleem dat de voorzitter van de Tweede Kamer uh, niet voldoende bevoegdheden heeft... om de heren en dames enigszins in toom te houden? Ja, het lijkt me niet. Uh, uh, maar goed, de meningen zijn natuurlijk daar ook over uh, verdeeld. Uh, uh, met name, mevrouw Verbeet zelf zegt ja. De regel in de Kamer is dat als Kamerleden problemen hebben met de toon... dan moeten ze het zelf aankaarten. Het is hun eigen het huis. Is, het is hun eigen huis, daar heeft ze ook gelijk in. Maar tegelijkertijd maakt zij zichzelf wel erg klein. Ik, bedoel, ik wil wel vooropstellen dat de Kamervoorzitter... kan het eigenlijk nooit goed doen met dit soort uh, verhitte discussies, Want er is altijd wel iemand die ontevreden is. Dat is een hele lastige positie voor uh, Verbeet. Mm -hmm. Maar in dit geval, met, uh, met de kennis van nu en de wijsheid achteraf... Uh, had zij wel iets meer kunnen doen uh, in, het, uh, in het debat dan uh, wat ze heeft laten zien. Want laten we wel wezen, de twee kemphanen... Uh, in dit geval Geert Wilders uh, en uh, premier uh, Mark Rutte... zijn natuurlijk geen gelijke eenheden. Uh, de premier is de gast in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Geert Wilders maakt daar deel van uit. En ik vind dat je als Kamervoorzitter... als het bekvechten over een weer begint dat je dan altijd uh, op moet komen voor degene die gast is in je huis. Uh, meneer Plasterk, wat vindt u daarvan? Is het, of, is, is het ook niet zo dat u bijvoorbeeld, of, of Nico Hen of iemand anders van de Kamerleden in, de, in het eigen huis, in de eigen Kamer... je kamer, medekamerbewoner tot te orde kan roepen? Naar de interruptiemicrofoon gaan? Uh, ik vond eerlijk gezegd dat de Kamervoorzitter het gewoon uitstekend heeft gedaan. Mm -hmm. het zijn, dat zijn ze geloof ik ook in het debat. Het zijn volwassen mensen. Uh, ze heeft ook op een gegeven moment wel even gezegd van... Uh, wacht even heren, wilt u dit uh, zo doen? Um, en als ze dan... Uh, de minister-president heeft geen, uh, geen bezwaar gemaakt. Ik had de indruk dat hij dat ook helemaal niet had. Die, die stond met zijn handen in de zak en zei... Uh, ja. oh, doe zelf even normaal. Dus, dus het was kennelijk de manier waarop ze misschien wel vaker met elkaar praten. Ze vergaten alleen dat, dat, uh, dat de minister-president als functionaris aan het woord was. En, en een lid van de Kamer. Um, en dus ik vond het geen fraaie vertoning. Maar uh, ja... Ik vind dat de Kamervoorzitter... Kijk, dat komt pas als er dingen gebeuren... die tegen allerlei regels zijn. Dat is nu niet gebeurd, zeg Nee, wat ik natuurlijk... Ik vond het buitengewoon naar wat Wilders daar deed. Ook omdat hij zo hamerde, voortdurend. Omdat hij inderdaad ook mensen met al Alpaira in verband ging brengen... met haar nichtje. En dat was allemaal heel onverkwikkelijk. Maar dat is een inhoudelijk oordeel dat ik erover heb. Maar daar kun je de voorzitter niet op aanspreken. Gerard Beverdam. Nou ja, wat er gebeurde is dat Rutte heel snel reageerde op Wilders... en dat Verbeet niet zo snel was om daar al daarvoor in te grijpen. Wat er ook gebeurt, je kunt ook kritiek hebben op de positie van Rutte. Die had ook kunnen zeggen... ja, mensen, ik ben niet te gast. Ik ja. wens mij niet zo aan te laten spreken. Wilt u het debat even schorsen? Mm -hmm. Dat had ook gekund. Ja, even stilvallen. Maar Verbeet heeft alle middelen om in te grijpen. Alleen, ja, uh, sinds Geert Wilders zeg maar, uh, voor zichzelf is gegaan... en nu het PVV heeft, zie je gewoon dat dat uh, in de Kamer een code is. De Kamerleden moeten het zelf aan de orde stellen... Maar nou, dat, dat, is, dat, dat gebeurt, ook... dat gebeurt. Ja. En, en, en Verbeet, hij kan alleen nog maar mensen het woord opnemen... en uiteindelijk iemand uit de zaal laten verwijderen. Maar dat is geloof ik uh, nou, heel lang geleden dat dat nog eens een keer is gebeurd. Maar nou, Hoe zit dat dan met die code eigenlijk? Want de Kamerleden moeten het eigenlijk onderling zelf doen. Ja. Uh, uh, nou, morgen, hebben... morgen komt het presidium bijeen en dan wordt er opnieuw, opnieuw over gepraat. Uh -huh. um, en wat Verbeet terecht zegt uh, is... luister eens, ik zit hier voor uh, op basis van dingen die we met elkaar afspreken. Het kan in het presidium altijd weer een andere afspraak worden gemaakt. Ja, maar precies. Zouden er andere af... afspraken gemaakt gaan worden bijvoorbeeld? En wat zou je dan spreken? dat bepaalde woorden niet mogen vallen of bepaalde beeldspraken niet... of een bepaalde toonhoogte wel of niet. Wat kan je nou afspreken? Ja, volgens mij uh, hoef je helemaal niet formeel heel veel meer vast te leggen. Het komt ook een beetje neer op, op de, de lef van de Kamervoorzitter... en daarnaast natuurlijk het fatsoen van de Kamerleden. Uh, die optelsom zou voldoende moeten zijn om hieruit te komen. Kijk, ik hoorde uh, vorige week direct na het debat wel het verwijt... Uh, in CDA-kring in dit geval... Uh, Um, dat uh, Verbeet als Kamervoorzitter uh, uh, niet alleen scheidsrechter is die op de tijd moet letten. Maar dat ze ook wel uh, meer kan en zou moeten doen. Mm. Uh, ik vind daar wel uh, een kern van waarheid in zitten. Dus op had welk die beste... moment had ze dan moeten stoppen, denk je? Ik? ik denk toen, uh, toen Rutte en, uh, en, uh, en Wilders helemaal... Kijk, al dat, al dat gedoe over bedrijfspoelen en zo. Het is allemaal niet buitengewoon fraai. Maar zo ernstig is het ook niet zeker niet afgezet tegen wat hier de afgelopen jaren allemaal in de Kamer is gezegd. Hè? De flapdrol van Marijn is tegen uh, PvdA-minister Koenders. De knettergek. Van Wilders, nou, noem ze allemaal maar op de, de befaamde, uh, befaamde uh, voorbeelden. Maar uh, in het geval van uh, Wilders tegen Rutte was het toch van de van een, van een andere oor. Het was een soort eigen vuurincident, om het mm -hmm. maar zo te zeggen, tussen be bevriende partijen. Ook nog eens een keer niet tussen ka Kamerleden onderling, maar hè, tussen een premier, ja, premier ja. en een, een lid van de Kamer. Ja, dan, dan moet een voorzitter toch. Iets meer van zich laten horen ja, dan je zegt. Juist het feit noemt nou, dat het, Janssen noemt het bevriende partijen, dat, dat, dat, dat is een duiding van van, van, uh, van hun, uh, hun relatie. Dat is des te meer reden ja. waar, waarom ze hebben een coalitie, dus het lijkt me dat is toch logisch dat je dan een bevriende partij bent. Of ja, niet maar, dat vind ik politiek ook eigenlijk het interessantste aan, aan dit, dit gedoetje. Want wat de wereld staat in brand en wij hebben het hier Zeker. over. Maar politiek is het interessantste, natuurlijk, de vraag, beste Mark Rutte, beste Maxime Verhagen als vicepremier. Dit is kennelijk de partij waarmee je het liefste het land zou willen regeren. In ieder geval voor Rutte was dit de voorkeurscoalitie. En als je dat een week lang zo ziet. En je ziet ook nog eens de inhoudelijke standpunten waar we het net over hadden, dat ze dus over alle grote onderwerpen niet eens zijn. Dan denk je. En hemels, ben maar ben je mee bezig. Ik vond Pechtel dus ook goed die de vraag op een gegeven moment stelt... van lukt dat nou een beetje, hè? richting ja. CDA? Uh -huh. is... Nou, dan laten we dan toch even, want we komen er automatisch op... en zoveel tijd hebben we niet meer uh, uh, Gerard Beverdam over het CDA. De rol van het CDA uh, is door, door Herman Wijfels... Een, een kopstuk van de partij in Buitenhof uh, uh, aan de kaak gesteld. Hè? Niet onzichtbaar. En daar waar ze zichtbaar zouden moeten zijn, zijn ze het niet. Was hier inderdaad voor het CDA iets meer rol weggelegd... dan ze genomen hebben? Ik vind op het punt van wat er allemaal in de Kamer is gezegd... hebben ze wel uh, goed afstand genomen. Buma heb ik gezien, en, en diverse media ook van andere partijkopstukken. Wat je wel in de algemene zin ziet, is de onzichtbaarheid van het CDA. Daar heeft, heeft uh, wijfels absoluut een punt. Ja, uh, ze zeggen altijd van het, het, het, uh, het regeerakkoord was nog beter... dan uh, wat we in ons verkiezingsprogramma he, hadden staan. Nou, dat is natuurlijk een veeg teken. Dat was, ze hebben ze ook zelf bestempeld als VVD-Light. En ja, op de winstpersoon is toch wel een hele conservatieve keuze gemaakt. Het zijn niet echt heel beeldbepaalde figuren. Mm. Paul Jansen? Nou, als een regeringspartij ja. als als heb je altijd een andere positie dan als oppositiepartij. Dat is één. Uh, Tweede, ik vind dat uh, Van Haarsma Bum het uitstekend heeft gedaan. Hij heeft een uh, heel bleek eerste jaar achter de rug als fractievoorzitter. Was uh, niet bij sterk, Maar hij heeft zich goed gereageerd. Uh, met de, hij moet roeien met de riemen die hij heeft. Dat is absoluut niet makkelijk in, de, in die positie. Maar ik denk dat ze er sterker uit zijn gekomen. Dat konden ze goed gebruiken in aanloop naar het partijcongres. Maar het gaat natuurlijk October. om die riemen die hij heeft. Het zijn die riemen waar Wijfels het niet mee eens heeft dat hij die gekozen heeft. Ik denk dat dat nee, het probleem maar, is. Nee, maar dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk zo. Uh, en die riemen zijn ook niet heel sterk. Maar uh, ik vind uh, dat met, met dat gegeven doet hij het beter dan uh, het had kunnen doen. De laatste woord van meneer Plaster. Uh, ik vond ook dat hij het heel erg goed deed. Ik denk wel nu terugkijkend op de eerste anderhalf jaar van het kabinet, dat, dat Klink gelijk had toen hij zei, uh, en heer Berlin: doe dit het land niet aan, want het is niet goed voor het land wat er nu gebeurt. Ronald Plasterk, Gihard Beverdam en Paul Jansen, hartelijk bedankt tot de volgende keer. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators. Maar is altijd op zoek naar een uitweg. De wereldburger. Met vandaag... Ronald. Ja, jij Lies van Lo uit Os. Zij zit er al heel leven in een rolstoel en vecht voor het behoud van haar persoonsgebonden budget. Verslaggever Katie Sheriff ging met haar mee naar het grote protest tegen de bezuinigingen in Den Haag. Stop de stapeling, stop de stapeling, stop de geel blauwe, grote festivaltent tent voor Maliveld. Er staan mensen met ballonnen, spandoeken te protesteren tegen alle bezuinigingen van het kabinet. Lies, jij bent er ook weer. Ja, tuurlijk. Denk je dat dit nog zin heeft te protesteren? Morgen is Prinsjesdag, de miljoenennota is al uitgelekt. Nou, ik vrees het ergste, moet ik zeggen. Tenzij natuurlijk uh, het kabinet valt. Dan heb ik nog wel hoop, ja. Maar nu niet. Nee. Nu hebben ze het weer over kwetsbare mensen, Lies. Ik vind jou helemaal geen kwetsbaar mens. Nee, ik ben ook niet kwetsbaar. En ook mensen met een handicap zijn niet per definitie kwetsbaar. Maar we zijn wel mensen die wat extra dingetjes nodig hebben... om uh, te kunnen participeren in de maatschappij. Dat en is... dat willen jullie zelf regelen? En dat willen we zelf regelen. Dat is het pgb voor. De bedenker van het PGB, Erika Terpstra, nog op beton. Nee, die gaat op die prijs, zoals je gezien hebt Verder horen of zien ze niet. Vind je dat jammer? Ik vind dat heel erg jammer. Ik ben daarin ook eigenlijk heel erg teleurgesteld. Ik had verwacht dat zij haar kind, het PGB was toch haar kind, dat zij iets zou laten horen of zien. Niets van de Staten-Generaal. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. Een dag na de demonstraties is het zover. Het beroep op het persoonsgebonden budget neemt een zodanig hoge vlucht dat de regering het onverantwoord acht deze maatregel in de huidige vorm voort te zetten. De flinke bezuinigingen op het PGB lijken sinds Prinsjesdag een feit. Heel de koningin! Goed aan. Goed aan. Goed aan. Goed aan. Deze week zoek ik Lies weer op. Thuis in het Brabantse Os. Ja, dat was niks nieuws. Het persoonsgebonden budget neemt. Ja, weet ik veel. Het PGW in de huidige vorm is onhoudbaar, zegt zij. Maar dat, ja, dat is... Opgeschreven door meneer Rutte, premier ja, Rutte. Uiteraard, natuurlijk. Want dat verzint ze niet zelf. Want dat, volgens mij zouden ze ook heel anders over denken. Maar goed, dat maakt niet uit. Rutte dan. Had jij, had jij gehoopt dat er nog iets zou veranderen na die demonstratie? Nee, maar er zijn wel ontwikkelingen waardoor je eventueel toch de goede kant zou kunnen gaan. En de staatssecretaris is nu bezig om toch voor een aantal mensen... met name mensen die meer dan tien uur uh, persoonlijke verzorging nodig hebben... om daar toch iets voor te verzinnen, een soort van vergoedingsregeling... waardoor je toch de hulp in, uh, in stand kan blijven. Maar wat betekent dat voor jou? Dat betekent voor mij persoonlijk dat ik daar waarschijnlijk onder zal vallen. Dus voor mij persoonlijk denk ik dat ik een heel eind uh, naar mijn probleem opgelost gaat worden, uiteindelijk. Nu, nu is jouw hulp ook aan het schoonmaken, hè? Ja. wie jou vanochtend ook uh, heeft geholpen met uh, aankleden. Ja. Ja. Um, zij zal dus gewoon kunnen blijven werken uiteindelijk voor jou? Voor, voor mij waarschijnlijk wel. Dus dan ben je eigenlijk tevreden. Ja, voor mij persoonlijk wel, maar voor alle andere mensen niet. Want tien uur, meer dan tien uur, dat is heel erg veel. En je moet dan ook uh, buiten dat je meer dan tien uur hulp nodig hebt... Moet je, zoals het er nu voor staat, hè, het is allemaal nog niet zeker... moet je dan ook een, uh, kunnen aantonen dat het thuiszorg jou, uh, aan jouw uh, hulpbehoefte niet kan voldoen. En je moet innovatief zijn. Nou, heb ik daar geen problemen om dat allemaal op papier te zetten. Dat kan ik best. Maar andere mensen misschien wel? Exact. Dus dan krijg je voor de hardste schreeuwers krijgen het dan wel. En degene die het, eh, toevallig niet zo makkelijk de dingen kan verwoorden... en makkelijk dingen op papier kan zetten... die zijn daar dan dupe van. En dat is, ja, Ik vind dat gewoon niet goed. Kijk, het, het, ik ben het met dit met kabinet eens... dat er wel eens ooit te makkelijk naar de overheid wordt gekeken. He, van de overheid die lost het op, dan hoef ik, ik hoef zelf die verantwoordelijkheid niet te dragen. Ik ben het aan mij eens dat je daar best iets van mag zeggen. Maar dan moet je wel weten hoe je dat doet. De, men heeft een, uh, een rekensommetje proberen te maken... en vervolgens niet gedacht dat achter dat rekensommetje heel hele mensen zitten. De manier waarop jij smorgens je bed uitkomt, het is zo essentieel. Maar de, de impact van zo'n zo, zo, zo melding, die is onvoorstelbaar... en die heeft men gewoon ontzettend onderschat. Dat moet je niet doen, zo ga je niet met mensen om. U hoorde Lies van der Loo uit Os. En u kunt onze wereldburgers volgen via onze website villawpro.nl. Dit was de villa voor vandaag vanuit Den Haag. Morgen vanaf half vier zijn we er weer vanuit Hilversum. En daar zit nu, om zo meteen helemaal voor te gaan lichten... na het journaal, Tim voor Kort Radio 1 Journaal. Ja, het heeft ruim een week geduurd sinds we bij de NWS begonnen te berichten... over de fikse kritiek op Nochten al-Bayrak... de omstreden bestuursvoorzitter van het COA... dat de opvang van asielzoekers regelt. Nou, vanmiddag kwam dus het nieuws dat ze op non-actief is gezet. De belangrijkste vraag is natuurlijk... hoe heeft het zover kunnen komen dat ze jarenlang klaarblijkelijk... kon blijven opereren in wat door medewerkers een verziekt klimaat is genoemd. Dat is zeg maar, de rode lijn in onze uitzending. Die wordt ingeleid met de hoofdpunten van het nieuws door Gert Kluk. Radio het NOS -journaal. Israël heeft de bouwgoed gekeurd van 1100 huizen in Oost-Jeruzalem. De aankondiging komt een paar dagen na de Palestijnse aanvraag... voor een volwaardig lidmaatschap van de VN. Door het bouwplan zal de spanning tussen Israël en de Palestijnen... waarschijnlijk verder oplopen. De huizen komen in gebied dat in 1967 door Israël is veroverd. Defensie gaat de radarsystemen op vier marinevergatten geschikt maken... voor het raketschild van de NAVO...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 En in Jemen is een mislukte aanslag gepleegd op de minister van Defensie. Bij de aanval op het konvooi waarin hij reed... kwamen drie militairen om het leven. Die zaten in de voorste auto. Die werd geraakt door een wagen geladen met explosieven. In Jemen woedt een gewelddadige strijd... tussen voor- en tegenstanders van de vrijdag teruggekeerde president Saleh. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files beginnen langzaamaan een beetje langer te worden. Maar bij elkaar staat er niet meer dan 80 kilometer. Dus het valt nog mee tot nu toe... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... heeft het verkeer wat meer vertraging... tussen Roelovarensveen en Zoete 6 kilometer. De A12, Den haag ornhem tussen Knopput Lunette en Driebergen, 6. En nog een wat langere aan de zuidkant van Rotterdam... op de A15 van de Europoort naar Rotterdam... tussen Hoogvliet en Knopput Vaanplein, 6 kilometer. Meestal betaal ik binnen drie dagen. Soms twee. Ik kan er ook niks aan doen. Altijd gedaan.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 Goedemiddag, het COA zit zonder bazin. Na ruime week van aanzwellende kritiek op haar persoon... is Noegden Albayrak nu op non-actief. Wat is er precies gebeurd? En zijn met haar vertrek de problemen voorbij... voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers? We vragen het minister Leers. Herstel op de huizenmarkt? Vergeet het maar. Het is nog steeds, zoals dat heet, een kopersmarkt. Maar kopen is niet makkelijker geworden... ondanks verlaging van de overdragsbelasting. De makelaar en een hypotheekverstrekker schetsen de situatie. En die is niet vrolijk. We gaan deze uitzending naar Grollo, opnieuw... waar de Low Country Blues uit Drenthe onsterfelijk is geworden... na de dood van Harry Musquet. Window of my eyes. Het raam ook op uw wereld in dit Radio 1 kanaal Tot half zeven vanavond. Topvrouw Noorten Albarak lag al meer dan een week onder vuur. Na onthullingen hier door NMS Nieuws zou verantwoordelijk zijn voor een ernstig verziekte bedrijfscultuur en nu op non-actief. Bas de Vries, nws redacteur je hebt je al weken in deze zaak verdiept. Wat was de doorslag om Albarak nu op non-actief te stellen? Het is gebleken dat zij het ministerie onjuist en onvolledig heeft ingelicht, zoals minister Leers dat noemt. Waarover? Nou, het ministerie was kamervragen aan het voorbereiden. Um, op twee, en op twee punten bleek de informatie die zij verstrekte... niet in lijn met wat ze eerder had verteld. Namelijk op het punt van haar salaris. En op het punt van allerlei uh, vertrekregelingen... die er waren voor personeel dat naar conflicten was weggestuurd. Niet volledig geïnformeerd? Heb je daar meer details over? Nee, ik heb, weet niet precies hoe het in elkaar zit. Wat ik wel weet is dat het inkomen van mevrouw Bark een hele lappendeken was aan allerlei regelingen. Rond haar auto, rond haar pensioen. Uh, een toeslag. Um, en ja, op een van die punten is het kennelijk niet goed gegaan. En dat heeft geleid tot een conclusie bij minister Leers, de eindverantwoordelijke. Ja, die kan zoiets natuurlijk niet accepteren. Als er onvolledig en onjuist wordt ingelicht, dan uh, moet hij uh, optreden. Kijk, formeel is het uh, COA een ZBO, een bestuursorgaan op afstand van het ministerie. Um, die, de, de, de Raad van Toezicht, die uh, moet dit soort besluiten nemen. Maar in dit geval stond men volledig achter Albark en heeft de leers duidelijk het gevoel gehad... nou, hier, dit gaat niet meer, hier moet ik ingrijpen. Dus hij grijpt in naar topvrouw al -Bairac. Maar dan blijft mij niet helemaal helder wat nou de rol van de Raad van Toezicht is... die dit toch de afgelopen jaren kennelijk heeft toegestaan. Het zou kunnen zijn dat die Raad van Toezicht ook in discussie komt. Maar het eerste wat er nu gaat gebeuren is er komt een onafhankelijk onderzoek. Dat had minister Leers vorige week al aangekondigd. Vanmiddag is bekend wie dat gaat leiden. Dat is Rijn-Jan Hoekstra, eh, cda lid van de Raad van State. Oud-informateur, man van statuur. Die gaat dat onderzoek doen en als die conclusies er zijn... dan zal moeten worden bekeken wat de consequenties zijn voor gremia... zoals de Raad van Toezicht. Je hebt afgelopen weken veel gesproken met medewerkers van het COA aanvankelijk anoniem uh, met deze onthullingen kwamen... die uh, blijk gaven van een fysiek uh, klimaat binnen het COA. Wat waren vanmiddag hun reacties? Er is grote opluchting uh, bij het COA. In ieder geval bij de mensen die wij uh, spreken. En die, die, die, ja, die spreken toch voor een heel groot deel van het personeel. Heb je Noorten Albarak ook geprobeerd te benaderen? Dat proberen wij onophoudelijk, maar haar woordvoerder belt ons zelfs niet terug. Voorlopig geen commentaar dus? Geen commentaar. Bas de Vries, na vijf uur horen we meer van minister -leers die tot dit besluit kwam. Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar celstraf tegen Jan van Vlijmen, de hoofdverdachte in de omvangrijke vastgoedfraudezaak. Van Vlijmen zou samen met andere tientallen miljoenen euro's hebben gestolen van het voormalige balfonds en van het Philips Pensioenfonds. Ook tegen de meeste andere verdachten werden celstraffen tussen de twee en vijf jaar geëist. Verslaggever Martijn van der Wiel. Geldboetes zijn hier niet op hun plaats, zegt het OM. Deze mannen moeten de gevangenis in. Want zelfs voor dit soort mannen is voor geld niet alles te koop. Ook de vrijheid niet. Gevangenisstraffen geven de verdachten de tijd om zich op hun handelen te bezinnen. Gevangenisstraffen zorgen ervoor wat toekomstige fraudeurs zich wel twee keer zullen bedenken. De elf verdachten waren onderdeel van een criminele organisatie, zegt het OM... die gaaide, besodemieterde en die bedrijven parasiteerde. Het zijn de woorden van de officier. De leden van de criminele organisatie waren duidelijk... van elk maatschappelijk normbesef losgeslagen. Het ging alleen nog maar om eigen gewin en het doel heiligt alle middelen. En het gekke is van Vlijmen en zijn maten... dachten kennelijk echt dat zij recht hadden op al dat geld... Werden pensioengerechten of andere stakeholders benadeeld? Het was de heren worst. Wat het OM de verdachten extra kwalijk neemt, is dat ze geen berouw tonen. De verdachten hadden totaal gebrek aan spijt en inzicht in de laagbaarheid van het eigen handelen. En dat ze enorme bedragen achterover drukten, tientallen miljoenen, terwijl ze het helemaal niet nodig hadden. De riante salarissen die zij kregen uitbetaald, zorgden voor voorspoed en maatschappelijk aanzien. Maar het was de heren niet genoeg. Zij stalen uit. Pure hebzucht. Het is de grootste fraudezaak ooit. En voor het Openbaar Ministerie is dit een voorbeeldzaak. Voor 2M is het van het grootste belang dat duidelijk wordt. dat ook sterker nog juist geprivilegeerde mensen. mensen met macht, geld en positie. zich aan de wet moeten houden. En dat hun bevoorrechte positie niet betekent. dat zij zich niet aan maatschappelijk aanvaarde normen. en waarden hoeven te houden. Het door de verdachte uitgedragen principe: rules are for other people is maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar en moet te vuur en te zwaard worden bestreden. En dat het een voorbeeldzaak is, dat is ook wat advocaat Willem Koops dwars zit. Hij verdedigt hoofdverdachte Van Vlijmen. Deze zware strafwijs had hij wel voorspeld. Het openbaar ministerie wil als punt maken dat zij actief bezig zijn... om omkoping te bestrijden in Nederland. Dat is namelijk nooit het geval geweest. Tot aan 2006, 2007, waren er vrijwel geen enkel geval... waarin een omkopingszaak serieus werd vervolgd in Nederland. Dit is de eerste zaak. En we moeten wel uitkijken dat mijn cliënt niet wordt gebruikt... Als de kop van Jut. Als degene over wie een complete branche wordt opgevoed. of een complete maatschappij. lessen wordt ingescherpt. zoals die vandaag zijn uitgesproken. Maar goed, het bewijs tegen hem is overweldigend. en de bedragen zijn enorm hoog. De bedragen zijn enorm hoog en over het bewijs zal de rechter zich moeten uitlagen. We hebben het we allemaal gehoord, telefoontaps, al die documenten. Ze waren interessant, dat moeten we toegeven. Ja. Wat kunt u er nog tegen inbrengen tegen zoveel bewijs? Meneer, er is een keur aan onderwerpen waarop ik graag zal ingaan. De komende weken houden de advocaten hun pleidooien. Veel verdachten hebben de geldstromen bekend, maar zeggen niet in te zien wat er mis mee is. Zo werkt dat nu eenmaal in onze kringen, laat het argument wat daar ook van zij. Het gaat hier om feiten en gedragingen... die zowel in als buiten de vastgoedbranche strafbaar zijn. De advocaten klagen over de massale mediabelangstelling voor deze zaak... wat schadelijk is voor de verdachten. Maar daarvan zegt het OM eigen schuld. is all in the game in lachbaar college. Hoge bomen vangen veel wind. Verslag van Matthijs van der Wiel. De twee grootste vakbonden binnen FNV willen dat een nieuwe verkenner de problemen binnen de FNV in kaart brengt. Bondgenoten en avocabo, tegenstander van het pensioenakkoord, zijn nu ook tegen een vertrouwenscommissie onder leiding van Agnes Jongerius, omdat hij als voorzitter volgens hen juist onderdeel uitmaakt van het probleem. Corrie van Brink, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van het advocabo, een van de twee opstandige bonden binnen FNV. U mocht vanmiddag uw achterban onder meer uitleggen... waarom u zo fors de confrontatie met Jongerius aangaat. Hoe is dat verlopen? Er is door onze bondraad volledig vertrouwen uitgesproken... in de lijn van het boelgestuur. Zij vinden dat wij in de lijn gehandeld hebben... van wat ons besluit was, het te zijn. En zij delen onze de mening dat... Uh, wij nog steeds grote problemen zien binnen dit akkoord. Dat We zien dat de lagere inkomens er nog steeds bekaaid afkomen. Dat er grote gaten vallen rondom het AOW als je toch op je 65 wil stoppen. En zij delen de mening dat als wij niet voor deze mensen opkomen, wie doet het dan? Dus uh, uh, wij worden gesteund. 100%. Geldt het ook met betrekking tot het opzeggen van vertrouwen in uh, Agnes Jongerius? Ja, daar waren heel veel kritische geluiden over. En terecht, dat begrijp ik ook. Wij maken ons allemaal zorgen. Wat doet dit met het imago van het FNV? We willen graag die eenheid. Maar zij hebben ons daar zeker in gesteund. En hebben gezegd, wij begrijpen het. Wij vinden ook dat dit een logisch gevolg is door het niet willen luisteren. En niet ingaan op de vraag om, stel een besluitvorming uit. ...laat ons nog verder rekenen, laat ons kijken waar uh, minister Kant mee komt... ...en waar de financiering vandaan komt, door uh, toch door te duwen met een besluitvorming. Wist men dat er verscheurdheid binnen de FNV zou komen? En dat is ook het verwijt wat ook onze bondsraad terecht vindt... Dat de voorzitter van de vakcentrale gemaakt mag worden. Dus wat u betreft, en dat geldt dan neem ik aan... ook voor Henk van der Kolk van de FNV-bondgenoten... kan alleen worden gewerkt aan uh, hervormingen... binnen de structuur van de FNV zonder Agnes jongiris uh, Wat ons betreft, uh, zeg maar, en ook de bondsraad... Uh, heeft zich daarvan uitgesproken... dat het vertrouwen in deze voorzitter er niet meer is. Is dat helemaal niet te lijmen op een of andere manier? Niet in deze positie, nee... Nee. Dan moet er dus een commissie komen die moet gaan kijken hoe de bond verder kan. Of het moet als één grote bond met 19 en één gesloten bonden... of dat jullie wellicht ook uh, je gaan afsplitsen. Daar zou een verkenner moeten komen. En waar moet die aan voldoen? Nou, uh, uh, afsplitsen hebben wij het nooit over gehad. Wat ons betreft is die leus van samen sterk is echt zo. Wat ons betreft moet je ook alle leden samen met elkaar verenigen... Nee, wat ons betreft zou dit moment ook aangegrepen kunnen worden... om te kijken van hoe kan de structuur zodanig dat leden meer invloed krijgen. Want daar gaat het ons om. Dan gaan we afwachten hoe dat gaat verlopen als er straks een informateur komt. De namen van Ruud Vreeman, Han Noten, Paul hebt heeft een voorkeur. <lacht> Zal ik dat maar niet uh, hier uitspreken? Nou, waarom niet? Te... <lacht> maar als u het niet eens bent met een uh, vorige verkenner. dan neem ik aan dat u een voorkeur hebt. Um, ja, nou, Er zit wel één naam bij die mij wel aanspreekt, maar ik zal niet uh, nu vertellen wie, wie dat is. Maar um, één van de drie uh, zou ik best zien zitten: Is dat Paul Roosemuller. <laughs> u gaat ze even allemaal af. Flauw, nou, hè? He? Ja, ja. flauw, niet doen. We wachten het af. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek vanuit de auto. Corrie van Brink, Affacabra, voorzitter. Ja. De Groningse Martini-toren is vandaag getest. Is de toren wel bestand tegen het klokgeluid? Maar daarom hebben we bezig het Helene van de Geest. De Geest, pardon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn uh, weinig bijzonderheden op de Nederlandse wegen. Eigenlijk is het vooral druk op de A4 in beide richtingen. Richting Amsterdam waren even twee rijstroken dicht. Die zijn weer open. De file daar is 4 kilometer. De andere kant op is de file wat langer. Tussen Roelofaar en Sveen en Zoete 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. Met de dood van Harry Musquet is er ook een eind gekomen aan The Blizzards. Dat is althans het gevoel bij zijn oudste bandleden... drummer Hans Lafaye en toetsenspeler Helmig van de Verrecht. Ze waren er al bij in de eerste periode van QB en The Blizzards... eind jaren 60, begin jaren 70. Lafaye en Van de Vecht deden op 11 juni nog mee met het laatste concert... in Grollo, met die ene hit als slotnummer. Apple Mockers Flophouse. Ook die avond in Grollo het laatste nummer van het optreden van QB Blizzards. Een heel sterk optreden met een heel sterke Harry Musquet, helmig van de vecht. Ja, het is natuurlijk wrang om dan te moeten constateren dat dat achteraf de laatste keer is geweest, dat festival... En met wat voor inzet Harry nog op dat moment... en kracht uh, die avond heeft uh, gezongen... dat was uh, voor mij toch uh, nu achteraf terugdenkend... Uh, ja, een fantastisch concert gewoon voor iedereen. Hans van Onder de Bekkens Door... zag jij ook hoe hij nog één keer alles gaf? Ja. Ja. Erwin, Erwin schreef mij een mailtje. De gitarist Eben Java. Die schreef mij een mail als een band zo goed is als hun laatste optreden... dan was Cuban in de Blizzards een fantastische band. Ja, je hoort het vaak zeggen. En met de leeftijd komt een wijsheid. Maar of wijsheid altijd zo leuk is, is weer wat anders. Maar uh, wat altijd gebleven is, is de drive van Harry... van de hele band om uh, te gekke muziek te blijven maken. En, en, en, en de neuzen wezen dezelfde kant op... En daarom was het ook een te gekke band om in te spelen. En ik denk dat het publiek het Trouw Trouwpubliek. Ja, dat, dat is ongelofelijk. Dat is ongelooflijk. Je merkt het nu ook aan de vele reacties op de weblog. Enorme dankbaarheid, grote gevoeligheid, enorme waardering. Ja, het is, het is uh, chicken skin. Het is, het is, je hebt geen idee uh, hoeveel mens je, uh, mensen je een plezier hebt gedaan met die muziek. Die avond in Grollo hebben jullie naar die slotklap toegespeeld. Nog onbewust van het feit dat het afgelopen was. Nu is Harry Musquet dood. De Blizzards ook. Nou, dat vind ik moeilijk om nu te zeggen. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want kijk, er is natuurlijk. Je kunt hier geen voorstelling maken dat een band zou optreden zonder Harry. Harry was QB, was QB en de Blizzards. Dus de begeleiders, uh, de muzici die erin hebben gezeten. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de band doorgaat met een nieuwe zanger. Of dat, dat zou ik. dat zou ik niet. Uh, nee, dat lijkt mij niet. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik vind. Uh... De blizzards horen bij QB en QB hoort bij de Blizzard. en als wij hoe dan ook uh, eer aan Harry uh, kunnen betonen dan, dan doen we dat als blizzards, maar ik zeg er wel bij dat ik dat dan ook alleen doe als mijn vroegere maatje waar ik door omstandigheden toch een beetje mee, een beetje, beetje gedonder mee heb en ik hoop dat het goed komt. En uh, die wil ik, uh, die moet er absoluut bij zijn. Anders zijn het niet meer QB in de business. Herman Dijnen, de bassist. Absoluut. We laten hem helemaal horen. Hans Lafay en Helmig van der Verrecht... Rauwend om Harry Kuby-Muske. Jeroen Wielaert sprak met zijn. en hij nodigt u ook uit voor reacties... op zijn overpeinzingen over de overleden Muske. Een weblag op onze site nws.nl. Tien voor vijf, nee, 9 voor vijf. Willemijn Hoeberg. Ja, hoi. Hi. Je verwachtingen van gistermiddag zijn buitengewoon goed uitgekomen vandaag. Ja. Bewolking die plaats maakt voor de zon, maar... Het, het duurde wel wat langer. Langer dan ik gedacht had. Ja, nee, het is dus wel in de loop van de dag ging die bewolking plaatsmaken. In het zuiden van Nederland is dat eigenlijk ook zo goed als het geval. Er zijn veel meer opklaringen, schijnt de zon volop. Maar in het noorden van het land, daar zitten nog steeds wel wat wolkenvel. Dan heeft de zon net wat meer moeite. Maar de temperatuur niet hoor, want het is van 18 tot 22 graden verspreid over het land. Met de belangrijkste weernieuws voor vanavond, mist. Een mistwaarschuwing zelfs, leg uit. Ja, op dit moment waarschuwt het KNMI dat de kans op mist, of dat het mist gaat ontstaan vanaf middernacht ongeveer. En dan houdt het een uurtje of negen aan. En dat kan plaatselijk ook dichte mist zijn met zicht minder dan 200 meter. Dus dat betekent dat het voor het verkeer ook lastiger gaat worden. Die mist, hoe zit dat? Ja, dat heeft te maken met, in dit geval heeft dat te maken met het hoge drukgebied wat we op dit moment boven ons hoofd hebben hangen. In de bovenlucht is het heel erg droog, wordt helder s'nachts, kan flink afkoelen dan bij ons aan de grond. En dan gaan die druppeltjes in de lucht gaan condenseren. En dat is dan die mist. En dat hebben we vaker dan in deze tijd van het jaar met een hoge drukgebied. En het is geen andere mist dan andere tijden van het jaar. Dit is de mist zoals die is. En dit is op dit moment de mist zoals die is, ja. dat klopt. Hoe gaat, hoe gaat de rest van de week eruit zien? Nou, eigenlijk elke nacht wel kans, uh, kans op mist. Maar verder zonnig, droog, warm. Maxima rond 22 tot 24 graden. Dus prachtig weer. Doe het voor. Dankjewel. <lacht> Een Duits bedrijf heeft vandaag testen uitgevoerd bij de Martini-toren in Groningen. Dat bedrijf bekijkt of het gebouw geen schade leidt door de acht nieuwe klokken die erin zijn gehangen. En hoe doe je zo'n test? Luidt de klokken de hele dag tot een uur of vier. Kortom, zet het volume van uw radio of iets zachter of iets harder voor. Jawel. Oh, dit is allemaal trappen, we hebben helaas geen lift. Een beetje rust in de toren. Ik moet echt klauteren. Ja, dan ja. mooi. Hallo. Na nou, aardig wat klauteren komen we in het klokkenhuis, waar de touwen hangen. Als jullie aan het werk gaan, dan begint het weer. Zeg maar, je zou hier de scheuren kunnen zien. Ja, die zitten er wel, maar die zitten al voor die tijd. zitten er wel, maar dat stelt niet zo veel voor. O oh ja, ik zie het. Ja, hier. oh dat is wel een vrij lange scheur trouwens hoor. Ja, dit is wel baksteen, maar daarachter zit beton. oh u maakt zich geen zorgen hier. Nee hoor, zwaar overdreven. Zwaar overdreven. Dit is al jaren zo en als er iets met, met de Toren is, dan is het gewoon. Dan... Meteen in Rapperrol. <laughs> Onze toren. Nou ja, het is ook wel iets om trots op te zijn. Oh, ik geloof dat er weer gewerkt wordt. Ze zetten allemaal een koptelefoon op. Ja, dat lijkt me dan verstandig. Wat tegen u? Achteraf verstond ik. U hebt geen oordopjes nodig. Als je een losse klok dan is dat niet zo'n probleem. Dan, dan gaat het wel. Maar als de, de druk van het to, totale geluid dan uh, heb ik mijn vingers in de oren. Ja, maar ik vind u toch heel dapper. Maar u bent hier de bijaardier, dat scheelt ja. waarschijnlijk. Een je, beetje je, ongeveer wat je te verwachten hebt. Ja, dat klopt. Wat een lawaai. Ja. Wat zijn ze nou precies aan het doen? Ze hebben meetdingen op de muren geplakt, maar wat meten ze precies? Ze meten de beweging van de toren tijdens het luiden van klokken. Uh -huh. En uit dat patroon wat dan ontstaat, die metingen, kunnen ze conclusies trekken over... Uh, uh, hoe eventueel ook de klokken op een andere manier opgehangen... zouden kunnen worden dan ze nu hangen. Er zijn namelijk nu storingen die opgetreden zijn... bij bepaalde ophangconstructies. En die moeten sowieso aangepast worden. En dat willen we graag van tevoren weten wat het gevolg is van die veranderingen. Als ik zeg tegen de mensen hiervan, ik zie al scheuren en zo... dan zeggen ze, ach, allemaal flauwekul aanstellerij. Hier in Groningen, als er maar iets met die toren is, beginnen ze te kermen. Ja, dat is ook zo. Er zitten geen scheuren in de toren. Maar, uh, we praten natuurlijk wel over een, uh, een, een monument van, van zes, zeven eeuwen... Oud en dan wil je graag het zekere voor het onzekere. Dat je als je veranderingen gaat toepassen, al is het maar een reparatie... dat je weet dat dat geen schade kan opleveren aan het gebouw. Mm -hmm. Dat is de hele achtergrond. En, en vindt u dat het verschil tussen de twaalf en de vier klokken... dat dat een, in positieve zin een verschil is? Ja, dat is een aanzienlijke uh, uitbreiding en een, een, een verandering van dat, uh, dat klankpalet. Dat is het, het totale uh, ja, ge, ge, ja, de totaalklank wordt daar dus veel helderder door. Want met name hogere klokken, hoger klinkende klokken heeft men eraan toegevoegd. Ja, want die ene met die bas, dat is inderdaad een hele zware. Ja. Als ik daar tegen de muur sta, dan voel ik mijn rug trillen. Ja, ja, ja, ja dat heeft uh, een enorme energieafstraling. Hè, en dat, uh, maar de gedachte is dat die nog helderder zou kunnen klinken in een andere ophangconstructie. Aha. De mensen buiten hebben het wel zwaar te verduren, hoor. Met iedere keer die klokken zo in hun eentje. Ja, maar als het te veel wordt, kunnen zij weglopen. Nee, wij niet. Het zit hier opgesloten in de toren. En ze klinken goed, die acht nieuwe klokken in de Martini-toren te Groningen. Geen scheuren dus. En ook volgens onze verslaggever Trudy van Rijswijk... staat die uh, eeuwenoude Touren gewoon hartstikke recht. En dat blijft ook zo in de toekomst. Op weg naar de drie piepjes van vijf uur... kan ik vast zeggen dat we na vijf uur spreken met minister Leers... van immigratie en asiel over het besluit om... Mevrouw al Bayrak van het COA op non-actief te stellen. Ik verwijs graag naar ons dossier over het COA op nws.nl. Daarin alle details over haar bewind van de afgelopen jaren. Die nu is geresulteerd in een non-actief stelling. Tot zo.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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triados.nl voor het prospectus. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.